Maar dat blijkt niet te kloppen. Hij lijkt spoorloos te zijn. Een terreurorganisatie IS heeft opnieuw verwoestingen aangericht... in de historische Syrische stad Palmyra. Uit Russische dronebeelden blijkt dat het podium... van het klassieke amfitheater helemaal in puin ligt. De terreurgroep veroverde Palmyra vorig jaar... en richtte toen ook al veel verwoestingen aan. Nadat Syrië de stad met Russische steun weer had ingenomen... viel Palmyra in december opnieuw in handen van IS... Syrische troepen willen Palmyra weer heroveren en zijn nog maar 20 kilometer verwijderd van de stad. In de Franse Alpen zijn de lichamen geborgen van de slachtoffers van de lawine bij Tigne aan de grens met Italië. Eerder werd gemeld dat zeker acht skiers waren bedolven. Nu blijkt dat de groep bestond uit vier snowboarders onder wie een begeleider. Er was een vijfde, maar de tiener zou vlak voor het ongeluk uit de groep zijn gestapt. Hij is ongedeerd. In Oostenrijk is een man opgepakt die Adolf Hitler nadeed. Hij was al een paar keer gezien bij het geboortehuis van Hitler... in Braunau am Inn. De man van 25 liep daar rond met een Hitler-snor... een strakke scheiding in zijn haar en een uniform aan. Hij noemt zichzelf Harald Hitler. Waarom hij verkleed ronding bij het geboortehuis is nog onduidelijk. Het weer vannacht gaat het licht vriezen, maar het voelt koud aan door een oostenwind. Morgen zondag en iets hogere temperaturen. Woensdag kan het in het zuiden 15 graden worden. En dit was het NOS Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Bijna een half uur vertraging door een spoedreparatie op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Tussen Soeterwoude Rijndijk en Roelof Sveen, 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Ja, een hele goede avond, welkom bij Tweede Uur van CFM Cinema Mijn naam is Auke Beuving en we draaien filmmuziek Tweede Uur staat op de rol Ben Hur. Film uit 2016, Dolores Claiborne Muziek van Danny Elfman, The Boardwalk Empire, een HBO TV serie Passengers, nieuwe film. En wat heb ik nog meer? Even kijken hoor. Nou, Tom, muziek uit Tommy. Dat is al zo lang geleden. Dus we gaan er iets moois van maken. Ja, ik draai de titelmuziek een beetje weg. We gaan naar Ben Hur, het thema, Ben Hur thema. Is natuurlijk een hele oude film, ik dacht uit 50 jaren. En dit is een soort remake, muziek van Marco Beltrami, Ben Hur theme. Een film uit 2016. Ben Hur. Judah Ben Hur is een Joodse prins die valselijk beschuldigd wordt... door zijn geadopteerde broer Messala. Hij verliest alles en moet jaren verblijven op een Romeins slavenschip. Vervolgens gaat hij de strijd aan tegen het Rijk... en de man die hem verraden heeft in een grote strijdwagenrace. Nou, we kennen allemaal die rol van... Uh, uh, even kijken, Richard... Even ja, het is een film uit 1989, de oude Ben-Hur. Dit is een remake, hij heeft vele slechte recensies gehad. Maar de muziek van Marco Beltrami is niet onaardig. Vandaar dat ik wat uitdraai. De volgende nummer is volgens mij de beste uit de hele soundtrack: Forgiveness. Zoveel de film Ben Hur. Komt bij een andere film die ook diezelfde vrijdagavond dus altijd de topavond op de Nederlandse televisie films dat is de film uh, Dolores Claiborne. Uh, titelmuziek: Danny Elfman. Soundtrack Dolores Claiborne. Een film die aan vrijdag 17 februari om half 12 op België 1 draait. Het verhaal, het gaat over een journalist. Selina keert na jaren naar huis terug voor een ontmoeting met haar moeder, Dolores. Die ervan wordt beschuldigd haar werkgever te hebben vermoord. Iedereen, de dienstdoende detective McKay inclusief is overtuigd van haar schuld. Twintig jaar geleden kwam Dolores gewelddadig, echtgenoot onder mysterieuze omstandigheden, om het leven. Toen kwam ze goed weg. Maar als het aan de detective verdicht, zal ze deze keer straf niet ontlopen. Uh, aardige film. Mooie muziek van Danny Elfman. Om, we draaiden gewoon wat uit. Het is echt een late night music, zou ik bijna zeggen. Nak, nak, nak. in. Deze soundtrack is een uh, mooie soundtrack van Danny Elfman. De film trouwens is een goede film. Dolores Claiborne is met vier sterren gewaardeerd. Maar diezelfde avond is er nog een andere film... die met vijf sterren gewaardeerd wordt. En dat is de film Her. Het gaat, dat gaat over een man die verliefd is op zijn computer. En dat is uh, ja, wel een heel bijzondere film. Ik zal er zoiets over vertellen. Eerst maar een nummer. De muziek is van Alexandra Azaria. Her met in overal Joachim Phoenix, Amy Adams en Scarlett Johansson. In de nabije toekomst wordt de eenzame gescheiden schrijver Theodore. verliefd op zijn nieuwe computer. Dat is best voorstelbaar, want het operating system denkt als een mens en heeft de zwoele stem van Scarlett Johansson. Hare is niet perfect. Regisseur en scenarianist. Johnson weet niet echt een bevredigend eind aan de film te breien. Maar de unieke toekomstwereld die die creëert. De actuele thema's, de eigenzinnige humor, de dromerige beelden, de soundtrack. Alles bij elkaar. Een onvergetelijke filmervaring. Her België, tien uur, aanstaande vrijdag. Nog een stukje muziek uit de film... Set on fire, Eve. Set it on fire, fire, fire. Ja, dit muziekje meer het eerste uur pas, dus ik ga toch even terug naar wat van Alexander Azaria zelf, Landscape stukje. TV-serie, de TV-serie Boardwalk Empire, uh, deel 2. En daar is de muziek van Vince uh, Guardiano en de Nighthawks. En dit nummer wordt ingezonden door Elvis Costello. Het is een TV-serie die, dacht ik, op HBO draait. Of draait, ik weet niet meer precies. Maar het is aardige muziek. Uh, It had to be you, Elvis Costello. Why do I do just as you say? must I just give you away why do I sigh why do I try to forget it must have been that something loves coffee kept on saying I have to wait I saw them all just couldn't fall to be met. it had to be you it had to be you I wandered around and finally found somebody who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 It had to be you Seems like dreams like I've always had Could be, should be, making me glad Why am I blue? It's up to you to explain I'm thinking Glad just to be sad, thinking of you. Some others I've seen might never be me, might never be cross or try to be bots, but they wouldn't do. But nobody else kept me through with all your faults. I love you still, it had to be you, wonderful you. It had to. Never be me might never be cause, so try to be boss is je you, you, you, you. te het is wel een mooi moment natuurlijk, om even wat jazzmuziek te draaien uit de serie uh, uh, The Boardwalk Empire, volume 2. En dit is uh, Karen Elson en natuurlijk uh, Vince Cardiano en de Nighthawks. Who's sorry now? <coughs> CFM Cinema en dan komen we terecht bij de soundtrack van The Theory of Everything. En dat is uh, mooie muziek. Daar gaan we gewoon een paar nummers uit draaien. Die film is donderdag aanstaande op de televisie. Dan kan je dat zelf uh, bekijken en beluisteren. Dit is het nummertje Cambridge 1963. Everything, het film donderdagavond om half negen op net vijf. Tijd en liefde, twee van de grootste mysteries van ons bestaan... staan centraal in deze film van Jane Hawkins' boek... Travelling to Infinity, My Life with Stephen. Een conventionele, maar ontroerend als grappige bi biopic... over de wetenschapper die door de spierziekte... ALS lichamelijk steeds verder aftakelt. Aan clichés geen tekort, maar echt storig doen ze dat niet... dankzij het voortreffelijk acteerwerk van de hoofdrolspelers... Eddie Redmayne uh, won de Golden Globe voor zijn indrukwekkende transformatie. Uh, mooie film, mooie muziek. Muziek van Johan Johansson. Een uh, minimalist, zou ik bijna zeggen. Heeft volgens mij ook nog een BAFTA gewonnen gisteren voor zijn film Arrival. Daar heb ik wel eens iets uitgedraaid uit die nieuwe soundtrack van Arrival. de film uit 2016 vond ik zelf niet zo. vind deze mooier. Daarom nog een, uh, wat muziek uit The Theory of Everything. A Game of Crockett. Ja, prachtige muziek van Johansen uit The Theory of Everything. Uh, ja, het is echt een uh, muziek uh, voor de liefhebber. Een uh, ja, volledig orkest zonder koper. Nadruk op viool en piano. Ook in dit nummer. Heel mooi. En nog eentje. Uh, camping. Donderdag kijken dus. Mooie film ook. Uh, dan kom ik bij een film die heet Passengers. Film uit 2016. Uh, dat gaat op, op een routinereis door de ruimte naar een verre kolonie. Worden twee passagiers door een storing 90 jaar te vroeg ontwaakt uit hun hyperslaap. Jim en Aura zullen de rest van hun leven op het luxe ruimschip moeten verblijven. En al snel beginnen ze voor elkaar te vallen. De intense aantrekkingskracht tussen beiden valt niet te ontkennen... totdat ze erachter komen dat het ruimteschip in een groot gevaar is. Met 5.000 slapende bemanningsleden op het spel... kunnen alleen Jim en Aura een ramp voorkomen. Nou, dat belooft wat toch? Uh, film film uit 2016 is vanaf 10 mei te koop op DVD. Heeft volgens mij wel even in de bioscoop geraakt, maar niet lang. Of moet nog in Nederland, ik weet eigenlijk niet. Passenger, uh, Ben Affleck in de... Uh, en dacht ik dat hier een meedeed. Of heb ik dat nou niet goed? Ik zit even te kijken naar de... Nee, Jennifer Lawrence, Chris Pratt en Michael Sheen. Dus uh, nee, geen Ben Affleck in deze film. Maar wel wat muziek uit de film Passenger Aura. Nou nog een keer uit deze soundtrack. Passengers, muziek Thomas Newman, Build a House and Live in It. Muziek Passenger Passengers. Tss, passengers uh, film die in de toekomst speelt, een romantisch drama. En, en toen ik mijn uh, plaattekast weer eens uh, doorkeek, zag ik toch weer eens een LP staan, een getiteld Tommy. Uh, dat is de uitvoering van de London Symphony Orchestra album, een prachtige box. staat, met uh, een dubbel OP, met een bezetting van de muziek van Tommy wordt gedaan door de London Symphony. Orchestra. en een Engels kamerkoor... The Who, Steve Winwood... Rod Stewart, Ringo Starr, Richie Havens... Mary Clayton. Nou, het lijkt me leuk... om daar gewoon nog wat van te gaan draaien. Uh, dat is weer eens wat anders. Het is lang geleden. De overturen... Hij was natuurlijk de Pinball Wizard. Deze keer gezongen door Rod Stewart. En dan denk ik dat ik meteen erachteraan draai. De Asset Queen. De Asset Queen. En die is, wordt gezongen in de uitvoering van Mary Clayton. Asset Queen. Ook een mooi nummer is dat. If you tell all he should be now. This girl could put him around. But it could be now Just give me One night I'm the gypsy The acid queen Paid before I start The gypsy I'm guaranteed To tear your soul Apart Give us a room And close the door Young but not a child. I'm the gypsy, the acid queen. Pay before I start. The gypsy, I'm guaranteed to tear your soul apart. Gather your wits and hold on fast. Your mind must learn to roam just as a gypsy queen must do you're gonna hit the road my work is done now look at him he's never been more alive his head shakes his fingers clutch watch his body Het is een monumentaal werk, deze uitvoering. Eh, tot slot, See Me, Feel Me, feel me de finale. Iets behoorlijk fout. Dan gaan we even kijken wat we daar aan kunnen doen. Dan heb ik nog wat anders klaarstaan? Dan doen we deze wel. I'm free. Ja, prachtige muziek van de, eh, Tommy van de, in de London Sinfonica Orchestra. En dat was niet verkeerd natuurlijk. Maar goed, ik zie dat het alweer tegen de klok van 11 loopt. Dat betekent dat we automatisch terechtkomen bij de muziek van Donna Maison. Je hebt geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Alco Beuving en uh, we draaiden muziek uit verschillende films. Nieuwe films, oude films, hele oude films. Jazz, pop, klassiek, symfonisch. Ook deze week zijn er weer talloze films op televisie natuurlijk. Maar vooral op de vrijdagavond, dan zijn altijd de beste films. Ga rustig zitten en gluur. Of ga naar de bioscoop natuurlijk. Ik wens je een hele goede filmweek. Lekker op de bank Of Samen kijken Een romantisch film Een actiefilm Een Nederlandstalige film Een muziekfilm ah, Zoveel soorten, zoveel smaken Zo direct, als je er ben toe gaat, sliep wel. Mooie dromen. En morgen, gezond weer op natuurlijk. De kou in, want het wordt koud vannacht. Vooral die oostenwinter, die is er morgenochtend ook. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde zender, CFM.